11 uur. NPO Radio 1 met Ghislaine Plach. We horen maar al te vaak dat de werkdruk voor huisartsen zo hoog is. Nou, de Landelijke Huisartsenvereniging die heeft daar nu onderzoek naar gedaan. Wat de precieze uitkomst is, dat horen we over een paar uurtjes. Maar ze hebben ons al wel verklapt dat het niet meevalt. Of dat ook de ervaring is van huisarts Georgie Graafmans, dat horen we zometeen na het NOS Journaal met Sophie Verhoeven. Premier Rutte noemt het goed nieuws dat Unilever heeft besloten... zijn hoofdkantoor volledig in Rotterdam te vestigen. Als het bedrijf had besloten helemaal naar Londen te gaan... dan waren er volgens Rutte heel veel banen verloren gegaan. Nu levert het juist banen op bij aanleverende bedrijven. Vakbond FNV is enthousiast, maar betwijfelt... of dit extra werkgelegenheid oplevert, en zo ja, hoeveel. Werkgeversvereniging VNO-NCW noemt het besluit... een prachtige opsteker voor ons vestigingsklimaat. En ook minister Wiebes noemt het een opsteker. Het kabinet steekt 130 miljoen euro extra in Rotterdam-Zuid. Het is bestemd voor het verbeteren van woningen... het wegwerken van de achterstanden in het onderwijs... en om meer mensen aan het werk te helpen. Het bedrag is welkom, zegt burgemeester Abu Taleb. ben... Uh, Blij en dankbaar dat in onze regering zo geluisterd heeft... ook naar wat wij afgelopen maanden aan geluiden hebben voortgebracht... dat de complexiteit van de opgave voor wonen, werken, cultuur, welzijn... dat die opgave te zwaar is voor de stad Rotterdam alleen... dat in onze regering op deze manier invulling heeft gegeven... Ja, ik ben er blij mee, maar ik ook, ben ook dankbaar. Behalve Rotterdam-Zuid krijgen ook Zeeland, Eindhoven en de eilanden... Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geld van de overheid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 Sinds vorig jaar kan de meldkamer in de Oost-Achterhoek... bij wijze van proef ook een Duitse ambulance sturen naar een spoedgeval... als de aanrijdtijd daardoor korter is. Onderzoekers van de Universiteit in Wageningen... hebben bij Saba een groot koraalrif ontdekt. Tot nu toe onbekende rif is in opvallend goede staat. Volgens een onderzoeker zijn de koralen totaal niet beschadigd... en niet verbleekt door warmer geworden zeewater. Het is nog onduidelijk waarom het koraal op deze plek zo mooi is. De internationale politieorganisatie Interpol... heeft enkele honderden miljoenen euro's aan fondsen binnengehaald... buiten de reguliere contributies om. Dat geld kwam van de farmaceutische industrie, de tabaksindustrie en de FIFA. Dat blijkt uit een documentaire van de Frans-Duitse zender Arte. Het is voor het eerst dat er een volledige inventarisatie is gemaakt... van alle externe geldschieters van Interpol... Volgens de makers van de documentaire is de fondsenwerving niet illegaal... maar maakt Interpol zich er wel kwetsbaar mee. Snowboardster Bibian Mentel is hard gevallen tijdens een training. Op ijzige ondergrond maakte ze een foutje... waarna ze hard achterover klapte. Ze viel op haar nek en bleef een paar seconden stil liggen. De schrik zat er goed in bij Mentel in haar team... zegt sportverslaggever Herman van der Zand. Die nek, dat weet je misschien nog wel, dat is uh, nogal een kwetsbare plek. Ze is eraan geopereerd, is een wervel uitgehaald... er zit uh, een titanium constructie in. Het lijkt nu allemaal wel mee te vallen... maar het was even een, uh, een vervelend moment vanochtend op de piste. Mentel haalde eerder deze week een gouden medaille op de Paralympische Spelen... en hoopte morgen nog eentje te behalen. Het weer nog. Aan het eind van de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Alleen in het noordoosten blijft het tot vanavond droog. Het wordt 10 graden. Morgen kouder, regen en later ook sneeuw. Dan is er ook nog steeds verkeersinformatie. Dennis mooi. waar staat het nog vast? Nou, het staat vast op de A2 Den Bos Utrecht, want er is een ongeluk gebeurd. Een auto over de kop geslagen. Tussen Kunnenborg en Evendingen staat 5 kilometer file. Er is maar één rijstrook open en de vertraging is een uur. Je kan het beste omrijden via Gorkum. In de kop van Noord-Holland waren er al werkzaamheden op de N99. De weg tussen Den Helder en de Afsluitdijk. Nu is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd op die plek. Met een vrachtwagen tussen Den Helder en Annapallona is de weg in beide richtingen dicht.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 Slim online boekhouden voor accountants en ondernemers. Samen het beste resultaat. .nl. NPO Radio 1. KRO en CRWN Plach. De eerste slogans zijn al binnen voor appen, eh, niet meer appen achter het stuur. En verkeerspsycholoog Gerard Tertolen gaat ze zometeen wikken en wegen. Met Harry Starrel, onze spraakmaker, hadden we het net natuurlijk al over de miljarden in de zorg. Eh, maar we dalen nu af naar de eerste lijn zorg. En gaan bespreken hoe groot de werkdruk onder huisartsen nou eigenlijk is. Je hoort het vaak natuurlijk de afgelopen jaren dat die flink is gestegen. Echt onderzoek is er nog nooit naar gedaan, tot nu toe. En over een paar uurtjes dan komt de Landelijke Huisartsenvereniging, de LAV, met de uitkomsten van een officieel onderzoek naar die werkdruk. We hebben hier aan tafel al Dortje Graafmans... huisarts in grote praktijk in Utrecht. Nogmaals welkom, Dortje. Jij zit ook in ons uh, grote netwerk van spraakmakers. Hè? Dus we horen jou ook regelmatig meepraten... of meedenken bij de stellingen in stand.nl. En nu net uit Utrecht... hier naartoe gekomen. Ja. Klaar met het spreekuur. Nou, klaar. Ik heb het even onderbroken, maar ik ga wel weer okay. terug zo meteen. Ja. En het liep voor ons gelukkig niet uit. Uh, of wel? Nee, nou, ietsjes loopt het altijd wel uit. Maar het was goed te doen. Ja. De LAV wil nog niet vooruit lopen op de uitkomsten van het onderzoek, maar geeft wel aan: het valt niet mee. Is ja. dat een goede samenvatting ook als je naar jouw eigen werkzaamheden kijkt? Uh, ja, dus, ik ik heb er natuurlijk over nagedacht. Hè. Vind ik nou ook dat mijn werkdruk toeneemt? Ik, ik vind de werkdruk altijd fors, hè. Mm -hmm. Maar ik merk gewoon heel praktisch wel dat. Uh, dat mijn dagen gewoon langer duren. Ik denk, denk dat ik gewoon later thuis kom. En um, de, de echte drukke dagen ook wel echt steeds drukker worden. Ja. Het fluctueert natuurlijk altijd een beetje. Hè, door het jaar heen, maar ook door de jaren heen. Uh, maar ik merk wel dat ik uh, uh, later thuiskomen wel steeds normaler vind worden. Die grens dus, is al een beetje verschoven. Ja, ja. Dus ja. Waar loop je dan tegenaan op een gemiddelde werkdag? Nou ja, uh, waar ik vooral tegenaan loop... is dat de wachttijd voor uh, mijn spreker... Oploopt, hè. Dus niet zozeer het wachten in de wachtkamer... maar het wachten voordat je terecht kunt. Ik werk drie dagen in de week uh, op de praktijk. Daarnaast is het natuurlijk nog allemaal andere dingen... maar ik ben drie dagen in de week op de praktijk. Dus ik heb drie dagen spreker. En soms moeten mensen echt een week wachten... voordat ze bij mij uh, terecht kunnen. En dat is... Dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Nee, maar als je dan iets urgents hebt... Dat... We houden wel altijd plekjes vrij ja, dat voor spoedgevallen. Ja. ja, absoluut. Ja. Ja. Is het een herkenbaar verhaal, Gerard de Tolen? Als je een keer naar de huisarts moet... dat je al uh, wij spreken twee weken van tevoren moet voorzien? Ik heb het niet. Dus nee, bij jou niet. Bij nee, jullie uh, nee, in de huisartspraktijk niet. Nee. niet. En, en bij jou, Harry? Ik ga naar het niet? spreekuur. Ja, inloopsprekuur. het inloopspreekuur. Dat hebben wij niet. Ah, oké. Okay. Nee. Nee, en is dat een bewuste keuze ja. geweest om het niet te doen? Ja, ja. ja dat, was eigenlijk niet, dat is voor mijn tijd al afgeschaft, voordat ik in de praktijk kwam. Mm -hmm. Ik denk dat, het, uh, dat dat in een uh, grote stadspraktijk wat moeilijker is. Uh, omdat je dan misschien toch gemiddeld met wat meer mensen te maken hebt... die niet zo heel goed kunnen inschatten... wat nou wel niet geschikt is voor het inloopspreker. Uh, waardoor uh, er soms hele ingewikkelde problematiek... Uh, bij je op het spreken ja, ja. komt... waarvan je dan eigenlijk de bedoeling is... dat je dat binnen drie minuten afhandelt. Uh, ja, en, dan, en dat is niet fijn voor de patiënt... en dat is niet fijn nee. voor de dokter... en dat is ook niet fijn voor de mensen... die op het reguliere spreken daarna... Komen, want die zitten dan al heel lang te wachten. Ja. Dus dat hebben wij niet. Maar goed, jij zegt dat is iets waar ik tegenaan loop, en waar patiënten die voelen dat dus ook als ze pas ja. na een week of twee weken die afspraken kunnen maken. Ja. Met niet ja. al te urgente klachten. Wat zijn ja. nog meer dingen waar je zegt? Dat zou ik graag anders zien. Daar loop ik tegenaan. Nou ja, je hebt natuurlijk sowieso de drukte op de dag. Hè? Uh -huh. Kijk, die. die de patiënten worden altijd wel gezien. Hè? uiteindelijk. Aan het eind van de dag is elke patiënt die een afspraak had is gezien. Elke patiënt die uh, tussendoor moest komen omdat het iets dringends was, die is gezien. Maar je houdt uh, onderaan de streep met name weinig tijd over uh, om, om na te denken... Uh, om uh, te vernieuwen, om te managen. Hè? Want je bent naast huisarts, ben je natuurlijk ook gewoon... Ja, uh, uh, je, hebt, je hebt ook een bedrijf, zeg maar. Hè? Je hebt je, je huisartspraktijk, je hebt je personeel. Uh, en dat zijn natuurlijk allemaal dingen die ook aandacht vragen. Uh, en de patiënten komen wel. Daar kun je niet op beknibbelen, zeg maar. Ja. Dus je moet altijd beknibbelen op andere zaken. Harry? Mag ik een vraag stellen? Is ja. er een maximum aan het aantal patiënten dat een huisarts kan ja. aannemen? Uh, dat beslis je eigenlijk als praktijk zelf. Er uh, zijn wel richtlijnen voor. Er is een richtlijn. Ja. Die is nu nog ongeveer 2100 patiënten per één FTE. Uh, dus per één volle week huisarts, zeg maar... Er gaan wel heel veel stemmen op om dat naar beneden te brengen. Maar bij onze praktijk is bijvoorbeeld nog nooit gesloten geweest voor nieuwe patiënten. Wij zijn eigenlijk altijd open voor nieuwe patiënten. Dus hebben eigenlijk zelf dat regelen we zelf. Hogere werkdruk toe. Dus dan ben je het slachtoffer aan je eigen goedwillendheid. Het is eigenlijk een heel dilemma. Of je nou wel of niet dichtgaat voor nieuwe patiënten. Want er komen natuurlijk nieuwe mensen in de wijk wonen. Uh, ja, die wil je wel een huisarts in de eigen wijk uh, gunnen, waar we tegenaan lopen. En dat is natuurlijk ook wel weer een compliment, maar mensen gaan verhuizen uit de wijk. En die zeggen: Ja, ik vind u zo'n fijne dokter, ik zou graag toch nog wel bij u blijven. Ja, dan moet je wel sterk in je schoenen staan om te zeggen: Nou ja, liever niet. Uh, hè, dus, dus, maar dus, gaan jullie over die richtlijn dan heen van 2100? Wij zitten er wel iets boven. Ja. ja. Ja, en dat heeft er ook mee te maken dat praktijken om ons heen... wel eens af en toe dichtgaan. Ja, ja. En je wilt niet dat mensen kilometers verderop uh, pas een huisarts hebben... Ja. Maar en dat is wel dus welwillendheid, eigenlijk, Harley, ja. wat jij zegt. Ja, en, ja de, de, de motivatie. assertiviteit zou het ook kunnen zijn. Ja. Als ik dan uh, huisartsen zijn, denk ik, in wezen wel een soort rupsjes nooit genoeg. Hè? Die, die, dat, zijn toch, dat is een hardwerkend volkje. Uh, en een, ook over het algemeen een vrij dienstbaar volkje. Dus, dus wij laten veel patiënten toe. Wij nemen ook veel taken uh, over. Hè? Dus krijg je betaald als je over de, de limiet heen gaat, krijg je dan wel meer betaald? Niet extra, maar je krijgt gewoon bij je inschrijftarief uh, per patiënt. Hm. Uh, ja, als je het weer over die prikkels hebt, Ja, maar ja. Meer, zou je patiënten... dan liever. Uh, ja, ja. Dat je na 2100 gewoon er niet meer aan kunt verdienen. Nee, dat is er niet. Nee, nee. dat zou nee. toch. Want dan zeg je, als je het doet, dan doe je het uit. Uh, Goedwillendheid. Maar nou, niet wat ja. je, ja. wat je bij ons beden... in was ja. financiële ja, Wat je bij ons in Salbom wel ziet, is dat er huisartsenpraktijken komen. Waar dus meer artsen per, uh, per, per, per praktijk zitten, zeg maar. En dan mm -hmm. verdeel je de druk. Dat is bij ons ook. Wij zijn met acht huisartsen in de maatschappij. We hebben nog een vaste waarnemer. Dus we zijn in totaal met negen huisartsen. Een huisarts in opleiding, een co-assistent. Dus wij we hebben wel iets te veel patiënten. Maar. Ja, dat, dat is dus wel verspreid over een ja. hele ja. grote groep huisartsen. Laten we eens kijken naar wat meer oplossingen. Want die werkdruk, dat is inderdaad al uh, nou ja, heel veel jaren het geval. De LAV die, die uh, zegt eigenlijk je moet meer tijd voor de patiënt ook hebben. Een aantal zorgverzekeraars is nu ook bezig om een pilot te faciliteren... in een aantal gemeenten waarbij consults per patiënt niet 10 minuten duren... maar maximaal 15 minuten. Dan hebben we van de zorgverzekeraar VGZ tussentijds resultaten gekregen... van een huisartsenpilot in Gorkum. En die pilot is zeer positief, dus waarbij men dus vijf minuten langer heeft om per patiënt zeg maar, het gesprek te voeren. De huisarts wordt er een stuk gelukkiger van. heeft het gevoel voldoende tijd te hebben voor de patiënt. De work-life balance, zo mooi gezegd. Dus privé tijd en het werken is meer in balans. Het, het klinkt uh, te mooi om waar te zijn. Aan de andere kant heb je daar natuurlijk ook weer een kostenaspect bij. En minder patiënten op een dag. Ja. Doortje. En ja. dat is wat we net eigenlijk constateren. Maar ja, er is ja. juist behoefte aan meer patiënten. Oh ja, kijk, je kunt natuurlijk weer een extra dokter erbij nemen. Ja. Hè? En dan, dan kun je dat weer nog weer wat meer verdelen. Ja. Maar gisteren was ook in het nieuws dat er minder mensen staan te springen. Om huisarts te worden, zeker aan de randen van ons land. Ja, dat speelt in Utrecht totaal niet. Nee. Hè? Uh, want daar word je ook opgeleid als huisarts. Dus veel ja, mensen blijven. Ja. Dus dat probleem hebben wij absoluut niet. Het is wel bekend dat als je. En dat komt ook wel volgens mij uit dat onderzoek. Dat als je meer tijd hebt per patiënt. Uh -huh. Dan kan je beter het gesprek aangaan met de patiënt. En ja. dat scheelt ook vaak in het aanvullende onderzoek. In verwijzingen. Het He? aantal doorverwijzingen ja. heeft tot nu toe ah, ja. gedaald. In die paar in ieder geval met 2%. Ja. Kun je zeggen dat is maar 2%. Maar als jij dingen als ah, ja. huisarts niet hoeft door te verwijzen naar een specialist. Als je het dan over ja. kostenaspecten hebt. Nou, dan bespaar je natuurlijk enorm, enorm veel kosten ja, mee. Dat scheelt enorm ja. veel geld. Ja, ja, ja. Wat, zou, jij daar zelf, zou jij dan ook meer de rust hebben. En nog betere diagnoses kunnen stellen denk je. Of andere afwegingen nou, ik maken. Ik denk niet dat je zeer betere diagnoses stelt. Ik denk dat je beter in gesprek kunt gaan met de patiënt. Kijk als ik een patiënt heel snel de deur uit wil hebben. Dan kan ik uh, zeggen. Nou, ik ga u doorverwijzen of we gaan bloedonderzoek doen, of we gaan een ander aanvullend onderzoek doen, staat die patiënt voor zijn gevoel goed geholpen weer buiten. Ja. Ik zit dan niet, eh, ik blijf niet tevreden achter. Als je meer tijd hebt om de patiënt uit te leggen van, Goh, als ik u verwijs gaat er dit gebeuren, maar als ik u niet verwijs kunnen we nog dit doen. En, en dan kun je beter de dialoog aan met de patiënt. En dat, dat ja. kan heel veel schelen in wat de patiënt... Uh, denkt dat dat op dat ja. moment het beste is. Ja, ik, ja, ik begrijp dat veel werk van huisartsen geruststelling is. Ja. Hè, dus mensen geruststellen. Ja. En dat kun je niet gehaast. Dus het gekke is, geruststelling vergt enige tijd. Ja. Namelijk, ik doe toch niet iets doms, moet er niet nader onderzoek. Ja. Dan helpt het als je de tijd laat tellen om te zeggen... gauw een briefje geven, gauw een doorverwijzing, gauw een pil. Dan gaat de uh, patiënt wel tevreden weg. Maar geruststelling was misschien beter geweest. Ja. Maar geruststelling kost tijd. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Als er twee ja. dingen zijn die jij zelf zou kunnen veranderen, of verbeteren, waar, waar nou, zit dan? ja, kijk, ik zou dan inderdaad meer tijd ja. willen hebben. Meer tijd voor de patiënt, maar ook meer tijd om uh, onszelf uh, te vernieuwen als huisarts. Hè? Om zelf ook mee te kunnen denken over uh, hoe we het anders zouden kunnen inrichten. Uh -huh. Zelf meer gebruik maken van e-health, uh, je dat goed eigen maken. Uh, meer tijd voor ondersteuning, dat goed kunnen begeleiden. Nu heb ik er al meer gezegd dan, nou, dan, nou, ja, dan, dan twee, twee maart, ja, En misschien <laughs> bij de ziekenhuizen. Daar zit zo'n prikkel om mensen uit het ziekenhuis te krijgen. Vroeger moest je smeken of je naar huis mocht. Dokter, mag ik ja. alvast naar huis? Nu is het omgekeerde. Nu moet je smeken of je nog een dagje langer mag blijven. Ja. Daar zit zoveel efficiëntiedruk dat je misschien wel mensen naar huis stuurt... die daarmee gedwongen naar de huisarts gaan... omdat ze eigenlijk in hun eigen beleving nog steeds... Uh, zorg of diagnose nodig ja. hebben. Dus we hebben ook een systeem gemaakt... waarin alles richting huisarts wordt gedrukt. Ja. Ja. En, zolang en zolang mogelijk en alles huis, thuis. He? En ja, letterlijk precies. naar huis. En daar is de huisarts voor. Ja, dus, ja, dat zie jij dus ook, het... Dortje. Zeker. Er wordt heel veel substitutie substitutie ja. gedaan. Hè? Dus met name de chronische zorg. Vroeger als je een hartaanval had gehad... bleef je de rest van je leven bij de cardioloog onder controle. Mm -hmm. ja. Nu ga je uh, binnen afzienbare tijd weer terug naar de huisarts... Ja. je controles. En de huisartsen zeggen natuurlijk allemaal, oh, dat vinden wij leuk, dat nemen we erbij en dat vinden we ook leuk. En dat nemen we er ook graag bij. Maar het kost allemaal best wel heel veel tijd uh, om dat goed in te richten. Maar ik krijg bij jou wel het idee, ik doe het nog met heel veel liefde en ik kom ook gewoon aan het eind van de dag nog gelukkig thuis. Maar dan is het wel een uurtje later dan dat het ja. een paar jaar geleden ja. Ja. was. Ja, de kinderen gaan ook later naar bed, dus ik doe het ook af en toe nog. Het hele, het hele ja. gezin is erop nee. aangepast. Maar, ik maar ik dat vind moet Het is maar. een fantastische baan. Ja, ja. Absoluut. Ja. en Doe het met liefde. Ja. Later vandaag, dan horen we de officiële bevindingen... van de Landelijke Huisartsvereniging. Dan gaan we naar uh, nieuws via de NOS. Dat gaat over Unilever. We hebben het inmiddels uh, van alle kanten kunnen horen. Het hoofdkantoor wordt in Rotterdam gevestigd en niet in Londen. De Nederlandse zeep- en voedingsconcern maakte vanochtend... na lang dikke en wegen de keus bekend. Minister Wiebers van Economische Zaken is er erg blij mee. Dat hoorden we eerder al hier op Radio 1. Nick Wouters is hier aangeschoven van de NOS Economie Redactie. Goedemorgen. Hallo. We hebben Unilever zelf nog niet gehoord over die keus. Wat, wat zeggen ze zelf over de rol ook van de overheid? In Inmiddels wel gesproken. Paul Polman is dat de topman. En hij zegt opvallend genoeg dat... Uh, ja, hij probeert eigenlijk niemand op de tenen te trappen... in dat uh, interview wat we met hem ge hebben gehad. Wij vroegen aan hem, nou, u heeft gesproken... met allerlei regeringsleiders, met Mark Rutte, met Theresa May... en hebben zij wellicht beloftes gedaan... die uh, van invloed zijn geweest op deze beslissing. Hij zegt er het volgende over. Het feit dat we met beide overheden praten is belangrijk. Maar wat wij vonden is dat de basis van de beslissing... die we konden nemen konden we in feite nemen zonder de twee overheden. Op het gebied van uh, uh, wat je zou noemen andere factoren vonden we toch geen verschil uiteindelijk. U bedoelt, het maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit wat, wat ze u allemaal boden. Heeft de dividendbelasting nog een rol gespeeld? Wel, op uh, belastingniveau uh, als je een beslissing neemt om je hoofdkantoor ergens neer te zetten... en belasting zou een reden zijn, dan zou je waarschijnlijk niet alleen Nederland of Engeland kiezen. Zo, so, wij hebben uh, uiteindelijk de legale structuur in Nederland neergezet... omdat tussen de twee landen uh, in feite geen verschil is. Mm. Hij zegt in feite geen verschil, uh, geen verschil zegt hij, maar uh, dat er geen verschil is komt door de verlaging van de dividendbelasting. Als ze die niet verlaagd zouden ja. hebben, zou dat verschil er wel zijn geweest. Daar nee, gaat hij dan verder niet op geen, in. Ik wou het zeggen, er komt net niet, het komt er net antwoord, niet helemaal het lekker nee, uit, nee. maar uh, ja, hij zegt dus er zijn in feite weinig verschillen en daarom hebben we het nu voor Nederland, uh, is ja. de voorkeur voor Nederland uh, gevallen. Iets anders wat natuurlijk heel dominant, dominant speelt is de brexit. Ja. In hoeverre heeft dat meegewogen in de beslissing? Ook daar is hij echt heel voorzichtig. Hij wil niet de, de Britse re regering tegen het hoofd stoten, uh, vermoed ik. Um, want hij zegt, nou ja, eigenlijk maakt die brexit niet zo heel veel uit. Luister maar. Well, de meeste landen waar wij opereren, wij zijn in 190 landen in de wereld. En de meeste landen zijn niet in Europa. Ik denk dat er een ruime meerderheid in Europa toch liever Engeland in Europa had gehouden. Maar het feit dat ze deze beslissing hebben genomen, betekent niet dat dit een slecht land is om te investeren. Wij zetten onze twee divisies in dit land en hebben 7300 mensen in dit land. En dit is een grote markt voor ons. En er is geen reden, omdat Brexit nou toevallig het debat van de dag is, dat wij deze beslissing niet zouden nemen. Deze beslissing is een beslissing voor de komende 30 tot 50 jaar. Dit is niet een beslissing die afhangt van de politiek van vandaag. Ja, dat is niet helemaal geloofwaardig. Want een paar maanden geleden kon Unilever nog niet, uh, beslissen, de beslissing nog niet maken... omdat het zo politiek gevoelig lag vanwege mede die brexit. Maar nu zegt hij ervan, ja, dat heeft echt totaal geen rol gespeeld. Dividendbelasting heeft ook geen rol gespeeld. Eigenlijk zijn deze landen vrijwel hetzelfde. En is het kwartje net die ene kant opgevallen. Ja, ja, ja. Dan moet je het mee doen. Dan, Hebben andere betrokkenen inmiddels gereageerd? Of nog meer reacties zijn naar binnen gegaan? Rotterdam is heel blij. We ja. horen al de minister van de Economische Zaken... die hier heel blij mee is. De werkgeversorganisatie, ook die zegt... van nou het is heel goed dat dit soort grote beslissers in ons land zijn. Dat is beter voor Nederland. En ook de vakbond heeft gereageerd. CNV-vakmensen die zegt... het hing al in de lucht, maar dit is goed nieuws. Een opsteker voor Nederland. Maar ze maken niks weg. Natuurlijk ook meteen zorgen over wat... Of hier, nou, Werknemers daadwerkelijk mee op vooruit gaan met deze beslissing. Mm -hmm. Die gaan hier niet meteen iets van merken in Nederland. Dank voor jouw toelichting. Nick Wouters. We hebben wat mooie reacties binnengekregen, hoor. Meneer de verkeerspsycholoog, Gerard Tortonen ja, nou, ben zit benieuwd. nog altijd hier. Uh, Martin Kroon, het ging over de slogan hè, voor: uh, niet meer appen achter het stuur. We zeggen: je moet het constructief benaderen. Kijk uit je doppen, anders gaat je auto naar de knoppen. <laughs> Kan die werken als slogan? Ja, hij is leuk. Hij blijft in ieder geval hangen. Uh, omdat hij rijmt ook natuurlijk. Ja. Uh, het eerste deel is beter dan het tweede deel. Want het eerste deel is inderdaad waar het om gaat. Je moet uit je doppen kijken. Het tweede deel is meer een beetje angstaanjagen. En daar ben ik minder van gecharmeerd. Maar dat hebben we ook de pakjes uh, sigaretten natuurlijk. Met die uh, vreselijke foto's tegen. waar start, ook, ja. Dat is jouw bezwaarder tegen. Nou, dat dat, dat angstaanjagen, dat, uh, dat werkt niet. Hm. Uh, uh, er, zijn mensen, er zijn zelfs mensen die... Dat heeft Henriette Prast uh, met ons gedeeld. Uh, ook een econoom en psychologen ja. in die combinatie... Eh, dat mensen die bewust zijn dat roken slecht is... misschien zelfs meer roken omdat ze dat voor lief nemen... want ze weten heus wel dat het niet ah, goed voor je is. Okay. Dus dat werkt helemaal niet zo. Er meer van weten hoe slecht het is, leidt niet tot ander gedrag. Hm. Maar het voordeel van niet roken onder ogen zien... Hè, hoeveel geld je dat scheelt... Ja, dan kom je weer op dat dan, hè, dan Als je weet dat je 2000 euro per jaar verdient aan niet roken... dat is best een bedrag anderen nog rondom het rijden. Teun Hagemans appen. Rij jij met een blinddoek op? Ja, dat moet je. Zeg mij niet onmiddellijk wat eerlijk gezegd. Dat nee. moet jij toch snappen, achter het stuur kun je niet appen. Moet ja, dan even. Die is wel extra leuk, omdat hij dan inderdaad dat, uh, dat eigenlijk dat break, dat hersenbrekertje heeft. Want het Engels-Nederlands zeg maar. En dingen die op die manier net eventjes uh, verstoren in je hoofd, die blijven langer ah, okay. hangen. Dus dat Kijk, is op dat zich is wel erg leuk. Voorkom ja. een crash, blijf bij de les. Hebben we nog. En Sp of Linda Spies zegt niet in de auto appen... maar thuis met je vrienden kleppen. Oké, okay, ja. Yeah, <laughs> Die kan ook nog. En dan hebben we, dat is misschien toch wel de mooiste... maar dan geef ik graag mijn mening. Uh, de nieuwe slogan van Mariska, een 27-jarige bestuurder... over de royalties kan contact met te worden opgenomen... zegt zij ook bijvoorbeeld, stuur in je hand vliegtuigstand. Ja, ja dat is, uh, die, die is, uh, die, daar geldt hetzelfde voor. Hij heeft, uh, hij heeft een beetje humor, zeg maar, en hij rijmt en hij blijft lekker hangen. En dat is heel belangrijk, want dan uh, ja, weet je het ook wanneer je de boodschap eenmaal gepasseerd bent, uh, dan blijft hij gewoon in je hoofd zitten. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Dus uh, nou, uh, mijn vrouw van Nieuwenhuizen, die eat your heart out, lagen best wat mooie suggesties <laughs> volgens mij, ja. waar de verkeerspsycholoog ook nog heel een ziet. Dank jullie. Dortje ook terug naar de praktijk, ja. in de huisartspraktijk. Dankjewel, Doortje Graafmans en Gerard Tertone. Wij gaan. De nationale nieuwsquiz. Nationale nieuwsquiz gaan wij spelen. Corine Bos is hier ook binnengekomen. Corinne, welkom he. om de quiz te spelen. 81 punten heeft Hans-Pieter van Stijn-Kallenvels. Ja, ik knijp hem wel een beetje. Ja, met Corine Bos kom je er natuurlijk niet. Je moet ook echt wel de goede antwoorden gaan geven, natuurlijk. Ja. Want hij heeft een hoge score neergezet van 81 punten. Zullen we gewoon beginnen? Ja, graag. Heel veel succes. Dank je. Unilever vestigt zijn hoofdkantoor in... En dus niet in Londen. Nou, Ze hebben maar één verklaring gegeven waarom het meest voor de hand liggend is. En daarvoor moet ik even iets technisch uitleggen. En wat de reden ook is, ze komen in ieder geval naar Nederland. Gaan het wat opleveren? Banen bijvoorbeeld. Banen zal het niet meteen opleveren, maar het is een elegante oplossing. Uh, dus het is voor Nederland echt belangrijk. Het was eigenlijk al uitgelekt vanochtend, dus officieel bekendgemaakt... de nieuwe hoofdvestiging van Unilever komt in Nederland. In welke stad komt het hoofdkantoor? In Rotterdam. Ja, zeker. En om in de toekomst nog daadkrachtiger te kunnen werken... moet de structuur volgens topman Paul Pol Polman eenvoudiger. Het besluit is volgens hem niet genomen onder druk van de afgeslagen... overnamepoging van welke concurrent? Londen? Nee. Uh, nee, uh, yeah. in de bedrijfsorganisatie. Uh, Nee, ja, het bedrijfstak. Kraft Heinz okay. Was het. In Nederland zijn er wel meer regels die een bedrijf kunnen helpen... bij een bescherming tegen een overname. Dan vraag drie. Luister mee. No more violence and gun violence! No more violence and gun violence! Every day a thought crosses my mind... that there will be a threat to my safety. This is unfair. This is enraging and this needs to be stopped. Scholieren in Amerika protesteerden gisteren tegen het wapengeweld op scholen. De leerlingen liepen om tien uur een klaslokaal uit om hoeveel minuten buiten te blijven? 17. 17 minuten, één minuut voor ieder slachtoffer dat vorige maand bij die aanslag op een school in Florida om het leven is gekomen. Volgens Amerikaanse media is het het grootste scholierenprotest dat ooit in de VS is gehouden. Wat was de naam van dat grote protest? De National Walk uh, School Out, walkout. Ja. National School Walkout. Ja, ja dat was een liedje van Greece De <laughs> National School Walkout. Ja. Dat was een walkout, alleen was ook goed geweest. Er waren ook scholen die niet aan het protest meewerkten. Leerlingen op een school in Ohio, waar vorig jaar ook een schietpartij was... die kregen te horen dat ze straf konden verwachten... als ze mee zouden doen aan het protest. Ook opvallend. Dan vraag 5. Dat is een kort fragment. Luister goed en vertel me wie je hoort. ja Rutte zei dat ik te oud was. Dat is de reden dat ik... Uh, ja, ik was te oud... Irene Wust. Irene Wust, ja. Verwarring alom rond de sponsor van Irene Wust. Schaatser kreeg te horen dat ze te oud was. En dat de sponsor wel doorging. Maar dan zonder haar. Nu zegt die sponsor dat dit helemaal niet klopt. Wat is de naam van het bedrijf dat gisteren liet weten helemaal niet meer verder te gaan in de schaatsport? Just Lease. Just Lease, ja. En ze betreuren alle commotie die is ontstaan. Zeiden ze in een persbericht ook. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten het oplevert. Dus luister goed. En geef een seintje als je denkt: ik weet over wie dit gaat. 4. Nu kan ik in het zuiden groot en vriendelijk zijn. 3. Mijn partij is hier eigenlijk helemaal niet van. 2. Vijf jaar geleden zei ik nog dat je als wethouder gedeputeerde of minister meer voor elkaar ja, krijgt. Ik weet het. Zeg ik maar denk dan. dat het een roemer is. Emiel Roemer, voor ja. één punt was nog geweest. Morgen begin ik in mijn nieuwe baan als waarnemend burgemeester van Heerlen. Mooi om te zien dat iedereen hier aan tafel echt heel erg aan het nadenken is. Maar jij wist ja, dat hem al eerder eerst. Zeggen. Ja. Volgens mij wisten ze hem ook nog niet. Dus het was gewoon goed van jou, Corinne, dat jij hem wel wist. Zeven, dat is jouw nieuwsfactor. En daar gaan we dus ook mee vermenigvuldigen. Als je twaalf vragen goed hebt in die tweede ronde, dan pak je de leiding. Spannend. Daarom. We gaan door. De nationale nieuwsquiz. Vorig jaar namen 63 criminelen de benen door wat door te knippen? Enkelband. Ja. Hoeveel Russische diplomaten worden door de Britse regering het land uitgezet? 23. Goed. Hoe heet de scheidsrechter die op het matje is geroepen vanwege zijn manier van fluiten? Bas Nijhuis. Ja. ja. Welke speelgoedwinkelketen sluit in Amerika haar deuren? Toys Store. Toys R Us. Hoeveel miljoen euro krijgt Rotterdam Zuid van het Rijk om de leefbaarheid te verbeteren? 130. Het klopt. Een medewerker van welke partij is ontslagen na een klacht over seksueel wangedrag? GroenLinks. Het is goed. Het Verbond van Verzekeraars wil dat auto's verplicht met wat worden uitgerust? Zwarte doos. Ja. Bij toekomstige verkiezingen voor gemeentelijke herindeling... mag mogelijk op welke dag worden gestemd? Zaterdag. Dat is goed. Inwoners van welk land zijn het gelukkigste volk ter wereld? Finland. Ja. En op welke plaats staan de Nederlanders? Zes. Zesde. Autofabrikant Ford roept 1,4 miljoen auto's terug... omdat wat los kan raken. Uitlaat. Het stuur. Minister Sigrid Kaag bracht deze, begin deze week een bezoek... aan welk Afrikaans land? Congo. Ja. Na de bierfiets is het nu ook einde verhaal... voor wat voor ander vervoersmiddel in de binnenstad van Amsterdam? Een uh, bakfiets. De paardenkoets. Oh. Welke club heeft gisteren ten koste van Chelsea... de kwartfinales van de Champions League bereikt? Barcelona. Ja. En Vampira, medicijn dat wordt gebruikt voor mensen... met welke ziekte wordt niet meer vergoed? MS. Ja. Welke eilandengroep trekt zich... Met met onmiddellijke ingang terug uit het internationaal strafhof? Uh, de Filipijnen. Dat is ook goed. Het Museum voor Communicaties schenkt ruim 1 miljoen van wat... aan het Nationaal Archief? Uh, bitcoins. idee. Postzegels. Iets <laughs> antieker. De premier van welk land heeft aangeboden op te stappen... vanwege de moord op een journalist? Roemenië. Slowakije oh, is... En de man uit Oekraïne, die kan ik nog afmaken... heeft een wereldrecord neergezet door hoeveel meter onder ijs te zwemmen. Uh, hoeveel meter? Ja, wat is knap? Uh, 4.000? Nou, dat is wel heel knap. We <laughs> houden het op 61. <laughs> ah, ik zet hoog in. Ja, dat was wel duidelijk, ja. Vraag 20 was Ook nog antwoorden Een 26-jarige Nederlander is verwijderd van Machu Picchu, omdat hij Foto's maakte van wat? Ja, van zijn blote billen. En zijn achterwerk, inderdaad. Ja. Jij hebt 13 vragen goed weten te beantwoorden. Maal 7 kom je op een score van 91 oh, punten. Yes. Hartstikke goed. Dus uh, 10 punten boven de hoofd. Dan wordt een borreltje met Hans-Pieter morgen als het uh, zo blijft. Als het zo blijft. Ja. Ja. ja, want er is nog één kandidaat natuurlijk morgen te gaan. Dus uh, kijken wie van jullie gaat winnen. Dankjewel, Corine. Je gaat ook de vaste prijs in ieder geval mee. En dank je iedereen Harry Starre ook uh, aan tafel. Wij gaan plaats maken voor 1 op 1. Sven man. goedemorgen. Goedemorgen, Gylaine. Ik ga zo meteen praten met de chirurg die leiding gaf van het medisch onderzoek naar twee verschillende methoden voor de behandeling van galwegkanker, waarbij veertien mensen om het leven zijn gekomen. Uh, en uh, er is politieke commotie over, wat is dat nou wel of niet gemeld bij de inspectie? Hij doet voor het eerst echt uitgebreid zijn verhaal zo in, één op één. NPO Radio 1.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 De fondsenwerving is volgens de makers niet illegaal, maar het maakt Interpol wel kwetsbaar. Q-koorts patiënten blijven ondanks intensieve behandeling klachten houden op de lange termijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit onder 2600 patiënten. Sommigen kunnen jaren na hun besmetting nog steeds niet werken en niet meedoen aan het gewone leven.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 Sophie, dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Dennis mooi. De A27 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Beesten en Eveningen staat 6 kilometer file. Er is maar één rijstrook open. De vertraging is drie kwartier. Je kan omrijden via Gorkum. Um, maar op de A27 vanuit Breda naar Gorkum staat ook file. Tussen Geertra en Nieuwendijk Dijk staat 5 kilometer. Op de N99 in de kop van Noord-Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen Den Helder en Anna Pallona is de weg in beide richtingen dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Tijdens medisch onderzoek naar twee verschillende methoden... voor de behandeling van galwegkanker... onder leiding van het AMC in Amsterdam... overleden tussen 2013 en 2016... 14 van de 54 deelnemers reden voor de dokters... om direct te stoppen met hun onderzoek... meldde het Algemeen Dagblad de afgelopen dagen. De doden werden niet gemeld bij de inspectie... en daar klommen CDA en D66 in de Tweede Kamer... gisteren weer voor in de pen. Ze willen van de minister weten hoe kan dit, mag dit wel... en ook als alles volgens de regels is gegaan... hadden die sterfgevallen dan toch niet moeten worden... Gemeld. De leider van het onderzoek is Thomas van Gulik. Die is chirurg en hoogleraar experimentele heelkunde... aan de Universiteit van Amsterdam. Drager ook van de prestigieuze Tilanus medaille. Een wetenschappelijke onderscheiding die één keer in de tien jaar... wordt uitgereikt voor excellent werk in de heelkunde. En hij doet vandaag voor het eerst echt uitgebreid zijn verhaal. Meneer Van Gulik, goedemorgen. Goedemorgen. Ooit eerder Kamervraag aan uw broek gehad? Nee, nee, dit is de eerste keer. Bent u ergens de fout ingegaan? Nee. Hebt u We hebben alles... Volgens regels gedaan en we hebben geen fouten gemaakt die uh, laten zeggen moesten worden gemeld. Hebt u getracht fouten onder het tapijt te vegen? Nee, absoluut niet. Dus u vindt dat Kijk, u niet fouten te verwijten? Nee, want uh, natuurlijk is, is het verschrikkelijk als er patiënten overlijden. Uh, onder deze omstandigheden uh, zijn natuurlijk patiënten enorm kwetsbaar. Het is een hele. Uh, moeilijke ziekte. De patiënten zijn ernstig ziek. Ja. En ze hebben sowieso een hoge kans om te overlijden. Ja. Als deze patiënten overlijden in het kader van een onderzoek... dan moeten die gemeld worden. Ja. Dat hebben we ook volgens de regels van Good Clinical Practice gedaan. Ja. En de bevoegde instantie daarvoor is de CCMO. Ja. En aan de CCMO hebben wij de meldingsplicht. Ja. En dat hebben we allemaal gedaan. Daarover. Niet alleen aan... Ja, ja. En nou, ik wou zeggen, want voordat we te veel in detail gaan... want we hebben een half uur, dus we gaan er uitgebreid ja. over praten... ik heet u nogmaals welkom bij één op één. Ja. Laten we bij het begin beginnen. Wat wilde u precies onderzoeken? Het gaat erom dat we een patiëntengroep hebben... die een ernstige vorm van kanker hebben. Galwegkanker is een tumor midden in de lever... die de galwegen eigenlijk blokkeert. Daardoor kregen de patiënten geelzucht en raken in een hele slechte conditie. Ja. Die patiënten, als zij niet behandeld kunnen worden... overlijden binnen zes tot negen maanden. Een klein aantal van die patiënten, ongeveer 20%, kan in aanmerking komen voor een operatie. Maar dan moeten de omstandigheden zodanig zijn... dat ze die operatie kunnen ondergaan. Want het is een hele grote operatie... Een uitgebreid deel van de lever dat moet worden verwijt met de galwegen. En er moet nieuwe aansluiting worden gemaakt. Dat is een hele risicovolle operatie. Waar alleen al aan de operatie wereldwijd 10 tot 18 procent van de patiënten aan overlijden. Juist. En als ik het goed heb begrepen, zijn er twee, althans waren er twee methoden. om uh, dat overtollige gal uit die lever te halen. Eén is via een simpel gezegd slang via de mond en de darmen. <kijkt> en de andere is via de huid. Klopt hè? Ja. Dat klopt. Uh, dat is overigens een methode die al uh, tientallen jaren wordt toegepast. Beide ja. methoden. Wat ja. wilde u dan precies nog weten? Nou, juist omdat ze zo lang worden uh, toegepast, hebben wij uh, de voor- en nadelen die herkennen van beide methoden. Maar eigenlijk was het nooit goed uitgezocht. En de enige manier om dat goed uit te zoeken, is om een uh, studie op te zetten waarin je de patiënt uh, randomiseert in een van beide groepen. Dus ja. je laat ze. Door een computergestuurd programma het een of het andere uh, vorm van behandeling ondergaan. Ja. Uh, wij weten natuurlijk dat die twee uh, mogelijkheden uh, er zijn. Uh, ja, het wordt al 30 jaar uh, toegepast. Ja. Maar we weten niet welke de beste is. En nogmaals, in deze groep van ernstig zieke patiënten probeer je alles in het werk te stellen om iets te vinden wat een conditie kan verbeteren. Ja. En als ze dan we kunnen weten wat nou de beste was... dan zou dat een voordeel zijn. En in literatuur bleek dat van de afgelopen 30 jaar... de methode via zo'n drain via de huid eigenlijk de beste methode was. Maar toen u die ging toepassen, gingen er plotseling patiënten dood? Nou, het is eigenlijk nooit aangetoond dat het de beste methode was voor deze, uh, laten we zeggen groep patiënten. We hebben het wel in onze eigen um, uh, patiëntengroep nagekeken en dat we dan retrospectief onderzoekt. Dat we zeggen, je kijkt achteruit naar de patiënten. Ja. En daarin hebben we gezien dat er mogelijk een mogelijke voordeel is van die patiënten die een levendrain uh, kregen. En dat was voor ons ook de reden om te zeggen, van ja, dan moeten we dat goed uh, uitzoeken. Ja, maar toen gingen er, is... ging er plotseling meer dood uh, die uh, zo'n drain kregen dan de ouderwetse methode ja, via, ja. De, via de keel en via de darmen. Ja, dus dat was iets wat, wat, uh, waar we ons over verbaasden op een gegeven moment. Dat het eigenlijk de omgekeerde uh, uitkomst was die we hadden verwacht. We hadden gedacht dat de galdrain, de galdrain uh, via de lever, dus de levendreen, dat die voordelen zou hebben. Ja. Maar uh, toen we zagen dat daar dus meer uh, complicaties in optreden... en dat er eigenlijk een verschil was in de patiënten die overleden... In, uh, ten nadele van de groep die met een levendreen waren uh, behandeld... Uh, ja, hebben wij natuurlijk gekeken van wat, is er, uh, wat zijn de redenen hiervoor... wat zijn de oorzaken die we hiervoor kunnen aanmerken. Ja, en het antwoord was? Nou, die patiënten zijn overleden aan complicaties die we allemaal kennen. Uh, we hebben al die complicaties hebben gerubriceerd, uh, we kennen ze. Bloedvergiftiging door galweginfectie is natuurlijk een hele belangrijke. Ook het verstoppen van zo'n buisje, het optreden van alvleeslieontsteking, die kennen we. Uh, en we hebben natuurlijk dat onderzoek zo ontworpen... Ja. dat we wilden zien ja, bij welke methode heb je nou minder van dat soort complicaties. Die complicaties treden op in 50 tot 70 procent van de patiënten. Ja, maar dus desalniettemin nou... was u toch ja. verbaasd dat er zoveel patiënten... in ieder geval bij die ene methode, van die drain, doodgingen, toch? Ja, natuurlijk, ja. ja dat was anders dan we hadden uh, verwacht. Het was onverwacht? Um, het, we, kijk, het was onverwacht dat dit de uitkomst zou zijn. Ja. Althans, we hebben het onderzoek niet... Afgemaakt, omdat we dat ook niet konden verklaren. Mm -hmm. Maar um, um, de, dat de patiënten overleden zijn in beide groepen... Um, de, die hebben we goed kunnen analyseren. Ja. En daarvan is gebleken dat die natuurlijk complicaties hadden die we kenden. Even terug naar de patiënten. <tie> ja. Wisten zij dat zij meegingen doen aan een medisch experiment? Ja, natuurlijk. Ja. Een hebben een ze daar onzoek. toestemming voor gegeven? Ja, natuurlijk. Wisten ze van natuurlijk. de risico's? Natuurlijk, ja. Wist u van de Kijk, risico's? Maar... Ja, dan, kijk, we hebben, hebben het onderzoek natuurlijk ontworpen. En dan weet je uh, wat de risico's zijn. Dan weet je ook wat is het voordeel wat je wil zien van een van beide methoden... Nogmaals, het, zijn, het was een vergelijkende studie waarbij uh, eigenlijk twee methoden die we alle twee uh, uh, veel ervaring hebben naast elkaar wilden zetten. Ja. En dan moet je zo'n zo zo onderzoek ontwerpen op een manier dat je zegt van nou goed, dan om dat uit te zoeken moeten ze dus dat in kaart brengen. En moeten we zien van ja, uh, welke complicaties, we komen nou meer voor bij de ene methode of bij de, uh, bij de andere. Dus wij, natuurlijk weten wij dat 50 tot 70 procent van deze patiënten complicaties kunnen krijgen. Ja. En die kennen maar, we ook, dat bespreken we ook met de patiënten. Hoe... hoe hoe groot was het risico van tevoren? Met andere woorden, wisten die mensen hoe groot het risico was dat ze liepen? Ja, wij um, vertellen ze dat um, um, de drainage op zichzelf... en de, de hele weg naar zo'n operatie natuurlijk een, een moeilijke periode is... waar communicaties in kunnen optreden. En dat kan optreden in 50 tot 70 procent van, van de patiënten. Dat kennen we. Maar hebt hebt ze ook gezegd, ook... we weten eigenlijk niet precies hoe het precies werkt... dus je kan er ook hartstikke dood aan gaan. Nou, dat, natuurlijk, ja. En, en zeker na de operatie. Kijk, dit is, uh, die drainage doe je in de aanloop uh, naar de operatie. Die patiënten wanneer ze gedraineerd worden... Uh, uh, hebben dan een periode van één tot twee maanden... totdat ze uh, zo goed zijn dat ze naar de operatie kunnen... Uh, Euh, euh, euh, ondergaan. Op een gegeven moment lijkt dus, euh, zoals ik net al zei... dat bij de ene methode, die drainage, meer mensen overlijden... Euh, dan bij de andere methode. Op dat ja. moment euh, zegt u ook, nou, we stoppen nu met het onderzoek. Wat was het moment ja. precies waarop u zei... hier moeten we mee stoppen? Nou, er was um, um, op, op een gegeven moment in zo'n studie... en zo'n studie heeft drie jaar geduurd... dus je ziet in het begin dat er een soort van uh, scheve verhouding ontstaat. Uh, er zijn tijdens zo'n onderzoek uh, uh, een aantal momenten... waarin je daarnaar kijkt met een veiligheidscommissie... die daar speciaal voor is aangesteld. Uh, dat is een commissie die uit onafhankelijke uh, personen, collega's uh, bestaat... die beoordelen of de complicaties die optreden tijdens zo'n uh, uh, onderzoek of die inderdaad uh, het gevolg zijn van we zeggen, de behandeling die ze krijgen. En ja, dat, dat is, is een medisch-ethische toetsingscommissie van het ziekenhuis zelf, ja, toch? <coughs> ja, daar vallen ze onder. Ja, dat is de DSMB, de DTS Safety Monitoring Board. Dat is echt een veiligheidscommissie. En uh, die wordt naast de METC... Uh, uh, dus METC is de medisch-ethische medisch toetsingscommissie? Ja, wordt die ingesteld. En die adviseert ook over het onderzoek. Ja. Hebt, u, met... hebt u elk, uh, elk slachtoffer om het maar zo te zeggen, dus elke overleden patiënt gemeld daar? Ja, natuurlijk. Ja. En wat we dus doen, is dat we met de commissie... Eh, iedere, patiënt, iedere patiënt die complicaties heeft gehad tegen het licht houden... en zeker ook de patiënten die overleden zijn. En dan eh, beoordelen we, van zijn die patiënten overleden... Ja. aan laten we zeggen, de behandeling of zijn die overleden, ja, omdat ze een verkeersongeval hebben gehad... of iets dergelijks. Hè. Dat ja. is toch een andere zaak. En op grond daarvan wordt ja. besloten of we doorgaan of niet. Ja. Hebt u die uh, sterfgevallen ook gemeld bij de inspectie? Nou, dat is alleen maar het geval als er sprake is van een calamiteit. Ja, en, was hier sprake de, van een calamiteit? En, er was, en, er was, en deze patiënten was geen sprake van een calamiteit. Wat is het verschil? Een complicatie is een gekende... Uh, gebeurtenis uh, die kan optreden, na een operatie. en uh, daarvoor doe je het onderzoek. dat uh, kunnen we ook verwachten. Ja. En, en, en, en, en, en, en, en um, een calamiteit is natuurlijk een andere. Uh, situatie. Nou, dat is de, de, de, de, de, de vraag, de... want het uh, want feit is dat u zelf bent verrast... Uh, door het feit dat het zoveel sterfgevallen opleverde. Uh, en als je dus een hele andere uitkomst uit een voorlopig onderzoek krijgt... Uh, en je ziet dat er onder, handen, uh, onder je eigen handen meer patiënten sterven... dan je van tevoren had voorzien... is er dan geen sprake van een calamiteit? Nee, nee, nee. Want een, uh, kijk, het, het is een uitkomst van een uh, onderzoek uh, in... Ja, overleg met uh, de Veiligheidscommissie. Dat was ook het advies. Hebben we gekeken naar wat zijn de oorzaken. We hadden daar eigenlijk niet een goede verklaring voor... waarom die uh, scheve verhouding zo goed was. En toen hebben we besloten dat we beter konden, uh, niet konden doorgaan met het uh, onderzoek. Maar een calamiteit is, is toch iets anders. Een calamiteit is een uh, onverwachte uh, gebeurtenis... Uh, waarbij de kwaliteit van zorg in het geding is. En ja. als je naar die patiënten apart kijkt... Dan is er geen sprake van de calamiteit. Maar er was hier wel sprake ja, ja. van een onverwachte gebeurtenis. Namelijk de, ja, de, de stierven meer mensen dan u van tevoren had voorzien. Jawel, dat is een onverwachte uitkomst misschien van, uh, van het hele onderzoek. En dat hebben we gemeld aan de Medische Commissie. Dat hebben we gemeld en gerapporteerd aan de CCMO. Die ja. zijn daarvoor de instanties die volgens de, uh, volgens de regels moeten worden uh, in kennis gesteld. Maar niet de inspectie. Was het toch niet beter geweest in alle transparantie en openheid... om dat wel te doen? Dat zou je kunnen doen. En misschien moeten overleggen in hoeverre daar... laten we zeggen... Uh, daar een, een regelgeving voor is. Of in ieder geval een richtlijn voor... Uh, wanneer je dat inderdaad aan inspectie moet, uh, moet melden. Ja. Uh, Want we hebben namelijk contact gehad ook met de CCMO. Dat is, uh, ja. uh, dat is de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Ja. Uh, voor de duidelijkheid. We hebben ook contact gehad met de, met de, met de inspectie. De inspectie zegt dat ja, het ligt inderdaad bij de CCMO. Dat is die Commissie Mensgebonden ja, Onderzoek. Ja, ja. Dus daar zeggen ze, uh, ja, we hebben inderdaad een melding gekregen... van die medisch-ethische commissie. Uh, maar daar moet je zijn voor uh, dit soort uh, gevallen. We hebben er niet inhoudelijk naar gekeken. Met andere woorden, dan ligt uiteindelijk de beslissing of je wel of niet door moet gaan met zo'n onderzoek... en of het allemaal nog wel ethisch is... en of er misschien wel fouten worden gemaakt... of onzorgvuldigheden optreden tijdens het onderzoek... ligt dan bij de Medische Ethische Commissie van het ziekenhuis zelf... namelijk uw eigen werkgever. Ja. Nou ja, de Medische Ethische Commissie is ingesteld door ons werkgever. Ja, maar valt dus onder de, de paraplu van het ziekenhuis. Jawel. En, en, en, maar dat is een commissie die bestaat uit uh, uh, uh, verschillende... Groepen, dat zijn natuurlijk collega's, maar er zijn ook uh, uh, mensen die van onderzoeksmethodologie verstand hebben, epidemiologen en zelfs ook vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging. Dat is dus een hele groep ja. patiënten die daarover kan oordelen. Maar, wel maar zij onder de paraplu inderdaad... van het ziekenhuis ja. zelf, toch? Dat klopt, ja. ja. Dus dan is de volgende vraag: hoe onafhankelijk is zo'n commissie dan eigenlijk? Zo'n, ja, de, de, de medische ethische commissie is een uh, commissie die wordt ingesteld volgens bepaalde richtlijnen. Ja. Uh, ja, iedere uh, ja, ziekenhuis heeft een medische ethische commissie. En uh, ja, dat zijn onafhankelijke commissies die daarvoor uh, worden ingesteld. Maar ze worden neem ik aan en... betaald door het ziekenhuis toch, of niet? Nou, dat, dat ligt eraan. Ik denk dat de, de, de, de, de, degenen die erin zitten, die ook werkzaam zijn met de die worden natuurlijk betaald. Maar het zijn ook mensen die daar misschien niet door, eh, laten we zeggen, betaald worden. Ja. Maar is het, kun je dan zeggen dat, dat zo'n commissie echt in alle onafhankelijkheid dit soort zaken beoordeelt... ook als bijvoorbeeld de naam van het ziekenhuis ja, in het geding ja. zou kunnen ja. zijn? Of uw eigen naam, eh, u werkt daar ja. Bij, ja. Dat, bij dat ziekenhuis? Nou, dat is denk ik een, een vertrouwen die je moet hebben in het systeem dat als je een medische commissie hebt... dat dat een volstrekt onafhankelijke uh, commissie is... een instantie die daarover oordeelt. Ja, maar om alle uh, verwarring en, um, en misverstanden... En, en mogelijke schijn te voorkomen... zou het dan niet echt een commissie van buiten het ziekenhuis moeten zijn? Want ik stel die vraag... omdat nu ook de Tweede Kamer met die Kamervragen is gekomen... althans het CDA D66... en de achtergrond van die vragen... is dezelfde als de achtergrond bij de vragen die ik u stel. Ja, in dat geval... Uh, Kijk, als er twijfel over zou bestaan... dan zou je, je kunnen voorstellen dat er een, een commissie naar zou moeten kijken. De vraag is of dat dan van, vanuit de CCMO zou moeten gebeuren. Mm. Maar daar zijn geen duidelijke wegen voor. En ik denk ook niet dat, laten we zeggen... dat in de, in de normale manier waarop we werken... de integriteit van die METC, laten we zeggen... daar zo in twijfel van over moet worden getrokken. Nee, maar dat, dat is misschien omdat u precies weet hoe het werkt. Maar als buitenstaander, het is, het is bij ja. alle uh, toetsingscommissies tegenwoordig... Een, een vraag die wordt gesteld hoe onafhankelijk is zo'n commissie eigenlijk... om te voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt, toch? Ja, ja, ja, ja. Um, kijk, er is, zover ik weet, geen systeem waarin daar, uh, laten we zeggen, een controle op is. Um, um, maar daar hebben we de inspectie dat... voor. Ja, dat is de inspectie Die is er voor om, laten we zeggen, uh, uh, calamiteiten te beoordelen. Uh, de vraag is of de inspectie die METC's moet controleren. Voor zover ik weet is dat niet een onderdeel van hun functie. Nee, maar dan ontstaat er misschien uh, in elk geval dus bij de politiek nu... verwarring over het begrip calamiteit. Wanneer is iets wel of geen calamiteit? Ja, ja, ja. Nou, een calamiteit is, uh, is, is duidelijk een, een ongewenste gebeurtenis... Uh, ja, waarbij de kwaliteit van zorg uh, ter sprake komt. Kijk, maar als je u, maar sorry, na, nou onderbreek ik u ja. toch nog heel eventjes als ja, mag. Ja. Uh, um, als, uh, ja. als, als, als de methode niet blijkt uh, uh, te deugen, om het maar heel simpel te zeggen... dan is de kwaliteit van zorg daar natuurlijk wel onderwerp van gesprek, of niet? Ja, kijk, de methode wordt uitgevoerd volgens de regels die daarvoor zijn. En dan kunnen complicaties ontstaan. Mm -hmm. en een calamiteit is een andere zaak. Wanneer iemand op de operatietafel ligt en de legaliteit valt uit... en de badingsapparatuur valt uit en de patiënt overlijdt... dan is dat een calamiteit. Gelukkig hebben we noodweer uitgegaan. Het gebeurt er niet. Maar ja, dat niet. En wij hier volle ook op het Mediapark, want dat was het vandaag ook hier een probleem. Ja, ja. ja. Maar, maar, maar goed, een, dat, is, dat is een calamiteit. Ik, maar een medische ja. misser, als u een fout maakt... tijdens, u hebt gisteren ja. tien uur achtereen staan opereren... Hè, als ik goed ja, ben geïnformeerd, ja. klopt toch? Ja. Als ja. u daar een fout maakt, is dat dan ook een calamiteit of niet? Uh, ja, kijk, als er echt een fout wordt gemaakt... die, um, uh, laten we zeggen, uh, echt een fout is... dat we zeggen dat er iets misgegaan is in de procedure... Uh, dan wil ik niet zeggen dat daar uh, een, een complicatie bij hoort... want dat is natuurlijk het grote verschil... Wanneer een patiënt een ernstige bloeding heeft tijdens de operatie... kan dat een complicatie zijn. Mm. Maar dat is niet per definitie een calamiteit. En als Want nou blijkt dat, dat die... een experimentele methode niet blijkt te werken... sterker nog gevaar oplevert voor het welzijn van de patiënt... en, en het zelfs levend bedreigend is, is... dan is er dus geen sprake van een calamiteit? Niet als dat binnen, de, uh, laten we zeggen binnen de, het kader van een onderzoek plaatsvindt... waarin de complicaties die kunnen optreden zijn omschreven. Ja. Want dan hoort het bij dat onderzoek. En dan is het een, een, een deel van het, van het experiment. Een calamiteit heeft echt te maken met een gebeurtenis die daar, uh, die, die daar buiten valt. Ja. Nou, nou is, uh, Door de berichtgeving van deze week is dit een kwestie geworden. Ik zei al, de Tweede Kamer buigt zich daarover. Ja, ja. Um, kun je dit soort dingen niet voorkomen door volledig transparant te zijn... en gewoon elk sterfgeval dat samenhangt met experimentele onderzoeksmethode... te melden bij de inspectie? Nou, kijk, wanneer er enige twijfel is over een, kwaliteit, een calamiteit of een, of een complicatie, dat gebeurt er natuurlijk ook. Maar uh, ja, dan zou je dan zou de inspectie dus uh, ja, een, een heel groot aantal gevallen krijgen. Er worden duizenden, uh, laten we zeggen, uh, ongewenste gebeurtenissen gemeld aan de CCMO. Mm. Er zijn natuurlijk ook honderden patiënten die uh, overlijden aan een, aan een, binnen een, een onderzoek. Maar dat, de vraag is. Uh, ze overlijden door een ziekte. Uh, dat zijn natuurlijk uh, gevolgen... Die, uh, ja, die je bij bepaalde patiënten kunt verwachten. Ja. Uh, ja, als je die allemaal zou gaan uh, melden bij de, bij de inspectie... dan zou je ze natuurlijk overspoelen over met vragen... die ze, denk ik, uh, wel kunnen beantwoorden. Maar dat is hun functie niet. Nee. Goed. Um, feit is dat u zegt, ik heb het gemeld bij de instanties die erover gaan. Dat is die Medisch-Ethische Toetsingscommissie. Het is gemeld bij die uh, Centrale Commissie ja. Um, ja. Mensgebonden Onderzoek. Um, uh, hoewel die ja. dus zeggen dat ze er niet inhoudelijk naar hebben gekeken. Maar u zegt, we hebben alles volgens de regels gedaan. Ja, dat klopt. Goed. Um, het is... Uh, a, telefoon om acht minuten voor twaalf. Dat betekent tijd voor Dries schroeving. Dries, goeiemorgen. Goedemorgen, Sven. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik werd vanmorgen uh, nog vrolijk wakker in mijn nieuwe woning. Maar ik zit nu een half uurtje mee te luisteren. En nou wil ik eigenlijk weer terug naar bed. Want ik, ik ben al nu zo'n held op dit gebied. En volgens mijn huisarts ben ik een hypochondig, Dat heeft hij me een jaar of tien geleden verteld. Dat ben ik toen meteen eens gaan googelen wat dat is. Dat weet ik nu. Maar mijn huisarts Kees, die begint vaak al te lachen als ik weer eens ongerust de spreekkamer binnenloop. Ja want dan uh, ja, daar kom ik met allerlei vage klachten ja. en die zijn meestal al verdwenen. Uh, als hij dus gezegd heeft dat het eigenlijk niet ernst is, maar goed, iedere familie heeft helaas met deze vreselijke ziekte te maken. Ik heb zelf mijn zus vijf jaar geleden hier ook aan horen en ik vraag me wel eens af of wij het nog gaan meemaken dat de wetenschap of de, de geneeskunde kanker gaat begrijpen in die zin en dan helemaal door heeft waardoor ...en waarom die cellen veranderen. Ja, en er is nou eenmaal veel onderzoek voor nodig... ...en daar zullen ook risicovolle onderzoeken bij zitten... ...dat begrijp ik allemaal. Maar ik denk dan wel, geef dan wel helemaal openheid van zaken... ...want het is al zo angstig. En als ik nou las wat de professor die nu bij jou zit... ...die trouwens fantastisch overkomt in dit programma... ...maar als ik nou las in de krant wat hij daarover zegt... zo ...hoe ik het dan lees... Dan zegt hij, ja oké, okay, die methode met een drain in de lever... Die, die, ja, die leverde veel meer sterfgevallen op... dan die andere methode met het inbrengen van dat uh, galbuisje dan. En dan zegt hij, ja maar dat heb ik niet meteen gemeld... want dat onderzoek, dat ging ook niet over het aantal sterfgevallen... maar het ging meer over of er zich ook infecties en complicaties zouden voordoen. En daar moet ik dan wel even als simpele zanger over nadenken. Dankjewel, Ries. Hebt u daar nog iets op te zeggen, meneer Van Gulik? Nou ja, ze zijn natuurlijk wel, wel gemeld de, de, de sterfgevallen. Ja. Zoals ik net al heb gezegd. Maar laten we zeggen dat het onderzoek was onderworpen op, op die complicaties. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we inderdaad mensen alle proberen... Ja, de, de oorzaak van kanker uit te rafelen. Waardoor we inderdaad een vordering kunnen maken. En daar staan we nu juist voor. Juist. Wat is de les nou eigenlijk die u hebt geleerd uit dit onderzoek? Um, de les is dat um, dit de uitkomst van een onderzoek kan zijn. Uh, we doen natuurlijk veel onderzoek. En we, uh, het is ook heel belangrijk dat we onderzoek doen. We moeten proberen voor deze patiënten de behandeling te verbeteren. Anders waren we ook nooit zo veel verder gekomen in de laatste... Uh, 20 jaar. Uh, de les voor mij is dat je kan heel goed kan nadenken over een onderzoek. Uh, je kan met z'n allen om de tafel gaan zitten uh, hoe gaan we dat ontwerpen. Je gaat met de medische ethische commissie in discussie over hoe kunnen we dat onderzoek zo veilig mogelijk maken en dan toch gebeurt het dat er in de patiëntengroep misschien meer patiënten over, overlijden uh, en dat de uitkomst, tenminste wat je had verwacht, heel anders kan zijn. Dan is het enige wat je kan doen. Uh, kan zeggen, goed, als je dat niet begrijpt... dan moeten we stoppen met onderzoek. En gelukkig zijn er onderweg... Uh, laten we zeggen, uh, momenten... dat je dat met z'n allen evalueert... met alle deelnemende centra... met de Veiligheidscommissie... en met z'n allen nakijkt. zijn deze patiënten overleden... aan complicaties... zijn die volgens de regels gemeld... namelijk aan de METC... en de uh, CCMO... en... Moeten we dan niet op dit moment besluiten dat we dan niet doorgaan met het onderzoek? Voor mij is de les dat als je alles volgens de regels doet en iedereen erbij betrekt en zo transparant mogelijk, uh, laten we zeggen, uh, je onderzoek presenteert en ook over de resultaten je meldingen doet, dan, uh, dan, dan heb je als onderzoeker in ieder geval je plicht gedaan. Maar de conclusie is natuurlijk anders. Ja, en de conclusie is nu dat we eigenlijk vooral weten... dat er één bepaalde methode, dat we die niet meer moeten doen. Nou, de conclusie is dat, ja, dat wij eigenlijk hebben geconstateerd... dat je beter eerst met, de, met het galbuisje kan worden behandeld... in plaats ja. van leef erin. Dus dat is natuurlijk wel de uitkomst van het onderzoek. Thomas van Gulik, chirurg en ook leraar experimentele heelkunde... leider dus van dat medische onderzoek naar galwegkanker in het AMC. Ik dank u zeer voor uw tijd. Mo gedaan. Morgen, nieuwe gast in een nieuwe 1 op 1. En hier volgt de NieuwsBV. Tot morgen. Hey Sven, Sven. Vrouwen in het verkeer doen me altijd denken aan sterren aan de hemel. Jij ziet hun wel, maar uh, zij aan jou niet. Vertel, Cairo en CRV.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 De overstap regelen wij voor u. Anderhalf jaar geleden zette de zogenoemde treitervlogger zijn Zaanse buurt op de kaart. Poerenburg werd het symbool van de mislukte wijk. Maar misschien waren de rellen van toen wel een zegen. De wijk krabbelt weer op en laat nu een heel ander gezicht zien. De eigen kracht van Poerenburg in Brandpunt Plus vanavond om 9 uur bij KRO en CRV op NPO 2.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 In Centro, een IT-bedrijf. Naast een APK, direct een onderhoudsbeurt voor uw ketel. Kijk op veenstra.com.